Soms zet je wel eens een plaatje op die te goed is voor de radio. Zodat hij zelf gaat hapen. Is niet naar te luisteren, hè? Zal het volgende plaatje maar op te zetten? Dark days are over. Florence and the Machine. Tijdje geleden dat we die hebben gedraaid. Je houdt nog nieuws van mij te goed. Later dit programma. Eerst Florence. is officieel voorbij. Sch schijt weer jammer. Jammer wolken, overal slechte dingen. Maar dit jongens, dit heeft de zomer in zich. Gorilla's, stilo. Hier op je radio op ZFM Zandvoort. Je luistert al steeds Alternative FM op de donderdagavond. Het is nu alweer tien over negen. We zijn al een ruim een uur bezig. En uh, stel je voor, je houdt van een band. En die band daar... Uh, Houd je vriendin ook van. En op een gegeven moment sta je bij een concert... en dat concert uh, dat speelt. En dat band speelt lekker, sferisch en zo. En je uh, vrouw, uh, trouwens, die heet Mary. Dat is ook wel leuk om te weten. En uh, jij gaat op je knieën. Mary. Maar dat concert, hè? Wil je betrouwen? Nou, dat meisje natuurlijk niet, Mary. Ja, ik wil wel met je trouwen. Ja, dat zal ze bij jou zeggen, maar als zij zegt heel subtiel... Nee! Ach, fijn, ja. Hey, is... In ieder geval, Mary zegt... Ja, ik wil best wel met je trouwen en Lovely zij trouwen. Ze gaan, tr uh, gaan uh, op nou, een mooie stek in een grasveld. Naast het festival gaan ze trouwen. Op een gegeven moment heeft een van je ceremoniemeesters heeft die band waar jij je huwelijksaanzoek hebt gedaan geregeld op je bruiloft. En ze kwamen allemaal. Ze speelden het nummer Mary Song en de band heet Band of Horses. Dan ben je geniaal bezig als ceremoniemeester. Band of horses hier op je radio Merry Songs van het album Sees to Begin. I'll marry my lover in a place to admire. I don't have to even ask her. I can look in her eyes and thank God that I'll forgive him or think God. Getrouwd. En dan gaat ze irriteren. En dan hoort dit er toch bij. Of niet. Everyday I love you less and less. Let op de tekst. It makes me sick to view. To... Ah, let er zelf op. Gave teksten. Kaiser Cheese. Ben je blij dat je eindelijk van je vrouw af bent en dan is het een uprising gevoel, toch? Muse, hier op jouw radio. Rise, uh, sorry, Waar de resistance nog uh, ging over uh, politieke standpunten van de band zelf... gaat het nieuwe album van Muse die ze nu aan het schrijven zijn... vooral de ja, persoonlijke sfeer van vooral de zanger. Um, ze gaan ook in kleinere clubs spelen. Ze willen niet meer in die grote spelen. Wembley is klaar. Alles is eigenlijk... Ze hebben de top bereikt, dus nu willen ze naar beneden. Dus verwacht, Muse in kleine clubs tegenwoordig in het land. Uh, denk Ahoy, Denk Heineken Musical, de kleinere clubs... in plaats van het hele Goffertpark... Of het Goffert Stadion. Ja, het is, of het Gelderstadion, sorry. Dat zijn, de, ja, dat zijn de, de, de facts over Muse. Dat is trouwens heel groot populair. Hè? Om als grootste band heel klein te gaan staan. Met heeft het gedaan. Koppelen heeft het gedaan. en Ahoy. Um, Ik denk dat Muse hetzelfde wil doen. Wat intiemer, wat persoonlijker en dergelijke. We gaan uh, wat beentjes weer spelen. De allereerste is De Staat. Meet the Devil, die toch wel eigenlijk uit is gekomen... In, uh, of uit doorgebroken zijn vorig jaar, in 2009... Maar wat een band, hè. Ze speelden dit jaar op Glastonbury, dus de Engels hebben ze eindelijk ook een beetje ontdekt. En nu gaan ze door voor het tweede album, die weer geproduceerd wordt door een paar goede stoner, stoner-technuiten. Het wordt een goed album, dat weten we zeker, want de staat Wait for Revolution, de eerste album, is vooral door Torre Florim geproduceerd. En nu gaat het gebeuren door de hele band. En de band speelt goed, jongens, live. Gaat zien als ze in de buurt staan. De staat Meet the Devil, Wait for Revolution, hier... Op je radio bij ZFM Zandvoort. En uh, daarna nog een knijtertje hoor. Metallica Creeping Death. Dus hou je hier, je radio, alsjeblieft. Hier op deze zender. Als je genieten wil van goede muziek. Daarna, ik zal het ook maar verklappen. Want gaan we gaan er meteen drie draaien. Hoor je Deftones met de nieuwe Diamond Eyes. Oeh. Hou hem hier. Hou hem strak. So damn sick in my entire life I'd like to cut it out But I have lost my pocket knife I'm going to hell tonight I'm going to hell tonight I'm going to hell tonight I meet the devil for a fight The world is spinning What the hell? This ain't the time for me I still have a thousand things to do And shit to see I'm going to hell tonight I'm going to hell tonight I'm going to hell tonight I beat the devil for a fight I beat the devil for a fight I beat the devil I know I ain't the best boy from the class of 85 But tell me why you the weak deserve to stay alive and nah, Het is dit toch een ontzettend lekkere plaat. Diamond Eyes, Deftones. En daarvoor in de Metallica en met Creeping Death. En daarvoor de staat met Meet the Devil. Dat was eventjes een harde uurtje. We gaan nog wel wat meer hards draaien hoor. Maar die aankomende 20 minuten. Um, over Deftones, Diamond Eyes. Dat hebben ze uitgebracht uh, zonder hun vaste bassist. Um, moet ik even snel weer zijn naam opzoeken. Xi, uh, Xi Sheng Xi Cheng is uh, betrokken bij een auto-ongeluk geweest in uh, 2008. En uh, is in coma geraakt. En sindsdien is hij niet meer opgestaan. Uh, hij, is er nog, hij ligt er nog steeds in. Hij is nog steeds niet, nou, nog steeds niet dood. Dat klinkt een beetje hard. Maar hij, is, uh, uh, hij ligt nog steeds aan apparatuur. En ja, Eros, dat is hun nummer. Hun album wat ze hebben opgenomen met Chi. Met en dat gaan ze ook niet uitbrengen totdat hij wakker wordt. En dan samen met hem kunnen spelen. Daarom hebben ze meteen begonnen met Diamond Eyes. En dat is met Sergio Vega. Als op de bas Maar uh, wat een mooi betoon. Hè? Eros heeft wel laten wachten tot hij wakker is. Ja, en soms moet je gewoon weer rustig aan doen met muziek. Hè. Straks nog een knijtert van Ramstein. John Mayer heb ik nog. En The Death Weather van het Sea of Cowards album. Laatste. En misschien nog een klein, als we het tijd over hebben, nog een kleine Messen van Tech. Maar dat zien we wel. Eerst Nirvana hier op ZFM. 3FM is deze week bezig geweest met de 90s Request Week. En um, die week staat helemaal in het teken van de jaren 90. Nou, uh, dit was dus een van de jaren 90 beentjes die volop uh, werd bekendgemaakt, uh, Nirvana. Um, ze staan ook op nummer 1 in, hun, in de grote top 100 die zij doen op, de, op 3FM. Uh, morgen is dat. Morgen van 9 tot 9. Even kijken, 9 tot 7. Gaan zij alle beste platen draaien van de jaren 90. En uh, ja, we zijn Alternative FM. Dus ik heb de top 10 alvast een beetje opgezocht. Uh, Blur is leuk. Blur Song 2 staat op 10. 9 staat Rattle Chili Peppers Under The Bridge. 8 ACDC Thunderstruck. 7 The Verve, Bitter Sweet Symphony. 8 Rage Against Machine, Killing In The Name. 5 Anouk, Nobody's Wife. 4 Charlie No Noise, A Mental Tear, Wonderful Days. Wat die dan 3 U2, One. Ik had liever met telkeren gezien, maar dat de zijde. En Pearl Jam, Black. Op nummer 2, wat ik overigens het beste nummer vind van Pearl Jam hoor, maar dat vindt uh, meerdere mensen gelukkig. Alive is een beetje uitgekoud, vind ik. En Nirvana, Smells Like Teen Spirit staat op nummer 1. Ja, en over nieuwe artiesten. Er is eigenlijk maar eentje die uh, ontzettend populair is geworden en alle Heineken musicals, alles echt uitverkoopt: John Mayer. Fell down on my knees I went down to the crossroads Fell down on my knees Asked along for mercy So help me if you please I went down to the crossroads Tried to flag around. Try to flash. Sorry dat ik ervoor dat ik een beetje op de hakken de tak spring, maar ik ga nu weer dat doen. Laatst afgelopen donderdag, toen wij uitzending hadden, was de grote prijs van Nederland de halve finale in de Rock Alternative stijl. Dat was in Delft. Ik was er zelf helaas niet bij, maar wat een gave winnaar. Je kent ze wel, Ethereal, die de Robak Agda Awards ook hebben gewonnen. staan daar nu. staan nu in de grote finale in de Melkweg. Dat wordt maar wat hoor, ze zijn de eerste band ooit die daar gaan spelen. Dat is wel gaaf. Dat is echt gaaf. Voor metal gesproken. Dat was het bruggetje. Hak op de tak zeg ik al. Ze gaan erin. Ze gaan eruit. Ramstein. Het blijft een apart bandje, die Ramstein, want uh, dit is de eerste Duitse band. Die met Duitse muziek, Duitse teksten, weer, en dat bedoel ik echt weer, want Family Values hebben ze toen al gedaan, weer in Amerika staat. In het prutse uh, Conservatief Amerika kunnen ze nog steeds, ja, hij is al eens een keer opgepakt, uh, die Till Lindemann, die zanger, kunnen ze nog steeds niet hebben. En uh, ze staan er weer. Aankomend jaar staan ze daar met een tour in Amerika. Je hoorde Ramstein, Reinraus van Mutter. Ja, nu weer een supergroep. Dit is ook gaaf, jongens. Ik vind alles gaaf, maar... The Dead Weather. The Difference Between Us. De supergroep van Jack White. Ah, luister maar, dit is fantastisch. uit dat het goed was. The Death Weather. The Difference Between Us. Hoorde je hier op Alternative FM. So well. Wij zijn nu op ons einde. Maar je hoort al Massive Tech aan de, einde, uh, aan de achtergrond draaien. En dan nou ga ik even duidelijk wezen. Er is iets aan de hand sinds vandaag. VVD, PVDA, of nee, goh, ah, moet ik wel goed zeggen, PVV. VVD en CDA hebben dus nu een akkoord gesloten. Maakt niet uit in welke samenstelling, dat doet het niet toe. Maar ze willen wel 220 miljoen bezuinigen op de culturele sector. Nou denk je, 220 miljoen, dat is toch helemaal niks en zo. Dat is maar 1% van het hele, van, van de 221 miljard dat ze, moeten, dat ze in totaal hebben. Nou, het is wel wat. 21% op de kunst- en cultuurbudget houdt het in. 22 miljoen euro. Ben je nou tegen, dat houdt nou tegen... Wat houdt het in als je gaat bezuinigen? Uh, minder subsidie voor beentjes. Beginnende beentjes. Minder subsidie voor poppodia's als patronaat en dergelijke. Het is een behoorlijke um, ja, een hakbijl die erin gaat. En veel, veel schade en veel uh, culturele uh, dingen onmogelijk maken. Zeg maar. Je kan, uh, kan er tegen zijn. En dat ben ik ook. Ik heb al uh, de, de, de bezwaren ingevuld op www.stopculturele. Kaalslag.nl. wij sluiten dit programma af met uh, mijn eindig eigenlijk weer eens mijn zoloprogramma. Want Parker zat er wel, maar hij, deed, uh, hij zat een beetje ondersteunen met techniek. Maar hij voelde zich niet zo lekker. Dus hij is eerder naar huis gegaan, wetenschap, Parker. Um, mijn zoloprogramma zit erop. Dat is wel gaaf als een keer om te doen, hoor. En uh, volgende week zijn we hopelijk weer in de volle bezetting. En dan hoor je weer alle alternatieve rotzooi dat we op je af gaan gooien. Uh, voor de rest uh, succes met straks met Bob non-stop. En geniet nog eventjes met uh, Van Messa Vertek. Tot volgende week. Stopculturelekaalslag.nl Stopculturelekaalslag.nl Tekenen, tekenen, tekenen, tekenen. Nog één keer, stop stopculturelekaalslag.nl, teken die pe uh, uh, petitie en uh, stop dit kabinet om de kunstbezuiniging tegen te gaan, want dat is echt bizar. Hé hey, uh, jongens, tot de volgende week, week, week! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Ouderenbond Anbo vindt het prachtig dat VVD, CDA en PVV 1 miljard euro uitgeven aan 12.000 extra verpleegkundigen, maar noemt dat een sigaar uit eigen doos. Door onder meer bezuinigingen op de zorgtoeslag, de AWBZ en beperking van het basispakket wordt de rekening bij de mensen zelf neergelegd, zegt de ouderenbond. De Algemene Onderwijsbond zegt dat het nieuwe kabinet niet investeert in onderwijs, omdat er evenveel afgaat als er bijkomt. Het korte op de leraren salarissen zorgt er volgens CNV Onderwijs voor dat het beroep van leraar weer minder aantrekkelijk wordt. De Raad voor Voortgezet Onderwijs heeft het over bezuinigingen waarbij elke toekomstvisie op onderwijsgebied ontbreekt. Vooral zorgleerlingen worden onevenredig hard getroffen, vindt de VO-raad. De landelijke studentenvakbond LSVB zegt dat de ambities van studenten de grond in worden geboord door de beperking van de studiebeurs. In Stuttgart heeft de Duitse politie hard ingegrepen bij een demonstratie tegen de bouw van een nieuw ondergronds treinstation. De betogers, onder wie veel scholieren, werden met waterkanonnen, pepperspray en de wapenstok uiteengedreven. Het project, dat ook een nieuwe spoorlijn naar Oost-Duitsland omvat, is uiterst omstreden, onder meer vanwege de hoge kosten. Aanleiding voor de demonstratie waren de voorbereidingen voor het kappen van honderden bomen. De Duitse politie zegt dat betogers met stenen gooiden, maar volgens de organisatoren was het een vreedzaam protest. De stafchef van het Witte Huis, Ram Emanuel, vertrekt. Hij zal morgen bekendmaken dat hij een gooi doet naar het burgemeesterschap van Chicago, zo melden Amerikaanse media. Emanuel geldt als een van de belangrijkste adviseurs van president Obama. Als stafchef gaat hij bovendien over zijn agenda. Dan het weer in het Noordoosten nog enige tijd regen. Maar vannacht is het overal droog. Dat is morgen ook zo. Met vooral in de middag kans op Het wordt 17 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij...